Ik krijg gedurende de winter krijg ik les van een rabbijn in Amsterdam-Buitvelderd. En daar behandelen we hele strofes uit de, de Zohar. En dat is dus de, de, de, de spirituele wetten. Dus je hebt de Torah, dat zijn de echte levenswetten. En de Zohar zijn dus alle uh, spirituele uh, belevingen daarvan. En daar behandelen wij net als in, in een yeshiva ze doen, hele stuk uh, dus uit het... Wat je in het christendom zegt het oude testament. Zeg maar uit de Torah. En de uh, toegevoegde stukken die rabbijnen in de loop der eeuwen en eeuwen hebben uh, daaraan toegevoegd hebben. Maar het gaat toch ook hoofdzakelijk over het oude testament. Ik bedoel het nieuwe testament ja. speelt toch niet zo'n grote rol in het... Geen. Uh, ge nee, ik wil het niet Nee, Het is een uh, okay. joodse religie. Ze ja, spreek alleen over hun boek. Er is geen oude nieuwe testament. Het nieuwe testament is pas later gekomen met uh, zeg maar na...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 now.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 om pietje zeg maar genezen uh, in zijn genezing te ondersteunen. Ik stond helemaal op een verkeerd been. Ik dacht dat engelenenergie dat je iets over engelen tarot ging vertellen en. Nou, engelenenergie heb je natuurlijk ook in de kaarten. Ik, ik, uh, ik leg uh, tarotkaarten doe ik in combinatie samen met de engelenkaarten. Ja, zie je. Dus, ja, ja, precies. Ja, ja. ja, ja, ja. een... nee, Oké, okay, we komen er wel. <laughs> en... Uh, uh,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 Je zegt, je hebt verschillende soorten engelenkaarten. Is dat ja, ja. gewoon verschillende pakjes? Of zijn het ja. ook verschillende, uh, verschillende pakjes? Maar daar zitten diezelfde engelen in. Alleen ja. in een andere ja, jasje. Andere, ja, ja. Ja, ja. ja, die hebben ze gespecificeerd met uh, oh, die nee, de aardsengelen. Die, nee, die <laughs> ja. zitten in een smalend gezicht van Herman stelt weer een of andere vraag. Nee, maar ik, ik weet het ook niet. Ik weet niet wat er nee, en, engelen je hebt, je hebt, uh, is. Er zijn, Ik weet niet er verschillende uh, kaarten zetten met engelenkaarten. Je hebt bijvoorbeeld de aardsengelen. En dan bijvoorbeeld genezen met de engelen. Of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 Onder andere, onder andere, onder andere ja. niet aan komende maand, maar ook op, op de parafielbeurzen. Ja. En daar werk je met de Crowley? Ja, Crowley Tootkaart. Dat kaart. is bijzonder, hè? Iemand met Dat. de kamala, die met de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 Ik weet echt niet wat er op dat kaartje staat. Zeg maar niks. Terwijl die Crowley Toad, die komen dus wel in één keer binnen. Daar heb je veel meer mee. mee. Dan kan je Kennelijk. veel meer... Ja, ja Dat is ook wel. de God van, ja. uh, van het schrijven. Hè? Van het woord. Dus de dan kom wijsheid. Je met je weer ja, met precies. het woord kom je weer bij die Kabbala. Ja, ja. ja, ja. Nou, dat ja. zit in alles. Alle, zeg maar, uh, grootheden en uh, wijsgeren uit vroegere tijden. Die komen eigenlijk altijd op hetzelfde. Dat het gaat allemaal over.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 Yeah mm -hmm.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 Maar en toen heb ik het hele opleidingstraject gevonden van allerlei verschillende opleidingen. En soms ging ik ook een opleiding of workshops waarvan ik echt niet eens wist wat er zou gebeuren. Maar ik wist wel dat ik er moest zijn. In die tijd hebben wij elkaar volgens mij leren kennen. Dat nee, je dus een had beetje, ik het al, afgerond, had je het al af. Allemaal, ja. Okay. ja, Dus ik heb uh, echt uh, de dus tarot opleiding, quantum healing, engelentherapie en life coach opleiding. En daartussendoor ben ik dan ook nog kabbala leerling.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 Uh, zeg maar met de heksen omgaan die hebben dus een bepaalde rituelen en ik denk ja die komen echt toch echt keihard uit de Kabbalah. En ik heb toevallig uh, twee vrienden van jou vanmiddag gesproken, die komen de volgende uitzending oh, ja, ja ja George en ja, Alexander ja, precies, George ja. en Alexander um, maar goed, dat is dus de volgende uitzending ja. die je de groeten van hebben ja, um, maar wat betekent uh, spiritualiteit voor jou?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 Van El Giro met uh, Ramsey Lewis.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 See friends shaking hands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 En zo is het plaatje weer rond. Precies. Dankjewel Lilian voor Vraag het hier zijn. Dank je Dankjewel. wel. Dankjewel,